Ze willen weten waarom er niet eerder is ingegrepen. Minister Juppé van Buitenlandse Zaken vindt dat er duidelijkheid moet komen. Mohamed Menra werd na een belegering van twee dagen doodgeschoten... toen hij uit zijn raam sprong. Hij heeft bekend dat hij zeven mensen in en rond Toulouse heeft gedood. Astronaut André Kuipers en zijn vijf collega's... in het internationale ruimtestation ISS krijgen nieuwe voorraden. Vanuit frans guyana wordt vanochtend een Europees bevoorradingsschip gelanceerd...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 Nachtzuster Astrid de Jong 0800 1121. Dat is het nummer om te bellen als je rondloopt met een vraag en die graag wil stellen. Uh, je kunt ook mailen. Nachtzuster, apenstaartje, omroep, En je kunt ook twitteren. En dat kan via apenstaartje, nachtzuster. En even kijken op de chat. Dat is ook een goed idee. Want het is gewoon leuk om te kijken wat mensen daar kletsen. Maar ook zijn alle vragen na te lezen op de pagina... www.nachtzuster.net. En daar kun je dus de chat ook aanklikken. En daar ben je ook van harte welkom. 0800-1121. Als je meer weet... Over over uh, piano's en het stemmen van piano's. Want Henk wil graag weten of je daar een absoluut gehoor voor nodig hebt. 0800 1121. Martin wil graag weten waarom al zijn klokken op den duur niet meer gelijk lopen. 0800-1121. En mocht je meer weten over de Sonooistraat in Scheveningen... die werd geëvacueerd waarschijnlijk begin 1942... Um, we willen graag weten of Kirinia wil dat graag weten... wanneer dat nu precies was. Dus mocht je dat weten, 0800-1121. Over de vereniging hoef je niet meer te bellen, want daar heeft Henk net zo mooi, prachtig uitgebreid uh, antwoord op gegeven. Maar als je het hebt over verenigingen, dan moet ik een beetje aan een club denken. En als ik aan een club denk, denk ik aan deze wandelclub. Wij zijn dol op de bossen, daar kunnen we hassen, daar kunnen we klassen.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 Mandolien. Kaartje met een mondharmonikaatje. je met een luikje, je moet dat flip zien. Dal op een man, op een man, we zijn zo dol op een mandolin. Deze zijn zonnige zussen, die zijn niet te kussen, deze zijn niet te kussen. Onhygiënisch Onhygiënisch In de natuur Wij zijn het CPH Ter Slakkehuizen Wij zijn dol op hagen dis En waterluizen Geen kareltje en geen wimpies We stappen in onze gimpies Van je pingele pingele pingele pingele Pong Bij ons is alles puur Wij hebben nog figuur Wij zijn een stuk ongeluk. Met een mandolien. Kaartje met de bont harmonicaatje. je met een luidje, je moet dat clip zien. Dal op een man, dal op een man, we zijn zo dol op een mandolien. Wij zijn dal op de meerals. We matten geen kerels, we matten geen kerels. Wij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 Met de mandolin, je met de mondharmonicaatje, ja. truitje met de luidje, je moet dat clubje zien. Dal op een man, dal op een man, we zijn zo dal op een mandolin. Jasperina de Jonge en de Wandelclub 0800-1121. Freek? Ja, ben Goedenacht. ik dat? Nou, dat weet ik niet oh, ja. zo goed. Dat hangt helemaal vanaf hoe je <laughs> ouders je genoemd hebben. Ja, ja, ja. ja. Adolf onder andere. Wat zeg je nou? 19... 19... Mijn derde naam is Adolf. Eerlijk, Hij waar? 19... Hij geboren in 1943. Echt? En, je... en toen hebben je ouders jou als derde naam Adolf meegegeven? Yes. Mijn vader was uh, directeur van de winterhulp in Amsterdam. Oh, weet je, dat hoor je nou nooit. Als je mensen over de oorlog hey, hoort... Er was, als, ook, ja. er was ook maar één directeur van de winterhulp. nee. Ja, dus dat was jouw vader, dus het moet al je broer of zus zijn als je dat wel... Nee, maar ik bedoel, als je mensen over de oorlog hoort, dan is het meestal... Ja, we zaten... Of uh, mijn ouders zaten in het verzet, of mijn ouders moesten vluchten... of mijn ouders moesten werken. Of... Je hoort bijna nooit van... Uh, ja, uh, uh, uh, die waren heel erg uh, druk met, uh, met Duitsers te helpen. Terwijl er moeten toch ook heel veel ja, mensen zijn nou, geweest die dat deden. Uh, mijn vader heeft altijd beweerd dat hij zeer idealistisch was en dat hij... Uh... De, de, de, de, uh, het voedsel dat was te distribueren. Maar ja. ik geloof dat het meest naar het oosten ging ja. ging. Ja, Bovendien, ja, uh, mijn vader heeft altijd tot op zijn dood toe... ...rechtsreactionaire ideeën gehouden. <lacht> ja. En hij was bijvoorbeeld een bijzonder voorstander van... Uh, ...apartheid, dat is een goed systeem, zeg. <lacht> Zet die zwartjes maar bij elkaar... Goh, wat bijzonder. Een bijzondere ja, man ja, ja, moet dat ja, ja, ja. geweest zijn. Ach, ja. Maar Freek, hoe, hoe was dat Ik voor jou? Want hoe was een, je band met je vader? Nou, niet zo erg goed. Nee. Uh, elk jaar zo. Uh, mijn moeder was uh, 28 april jarig. Ja. En dan beginnen altijd die oorlogsverhalen en de televisieseries en drama's en toestanden. Ja, met 5 mei en 4 mei, ja. ja ja, ja, ja. Ik herinner me vooral 40 jaar bevrijding of zo. Nou, ik heb me s'nachts uit zijn bed gebeld en me voor een rot gescholden. Mm -hmm. En uh, kijk, ik heb uh, een zoon, die heb ik Nanning genoemd. Oh. Uh, ja, uh, Gronings, als ik het goed heb. Ja. En uh, we hebben, uh, nou, onze familie is... Behoorlijk aristocratisch met een familieboek en een uh, stamboom en weet ik wat allemaal. En uh, mijn vader uh, nam mij kwalijk dat ik mijn zoon geen mijnheid had genoemd. Dat het een familienaam was. Zijn vader heette mijnheid en zijn overgrootvader heette mijnheid. Dus ik had mijn zoon ook mijnheid moeten noemen. Ja. Maar Nanning zei: hij, Ja, dat is maar. Ik, heb, ik zeg, ik heb het gevonden in het familieboek. Ja, zegt hij, dat is me aangetrouwd. <laughs> en het is ook het nooit goed. Ja. Toen kwam ik met het familieboek. Dat, uh, daar kwam maar één keer de naam Adolf in voor. En dat was ook aangetrouwd. En toen heeft het, uh, er was het tijdens een gezellig ideeetje. En toen heeft het familieboek door mijn kop gegooid. oh dat werd een heel gezellig <laughs> dineetje. Ja, ja, ja. ja. Dat, maar is jouw tweede weet. naam dan, Vreek is dat Mijnhart? Heet jij Vreek Mijnhart Adolf? Nee, Frederik Willem. Mijn, mijn broer heette Mijnhart. Oh, oké, okay. dat was al weg. Dat was al geregeld. Dat was al weg. Dus mijn, mijn kinderen moesten weer Mijnhart. eten. Maar hoe is het dan, hoe is het dan om, om als derde naam Adolf te hebben? Dat lijkt me heel vreemd. Nou, of denk uh, je er niet zo vaak aan? Uh, nou, op dat ogenblik valt het wel mee. Maar ik herinner me toen ik een jaartje 16, 20 was, 25... En je werd aangehouden door een agent. En je moest je volledige namen opgeven. Ja. Al je voornaam en je geboortedatum. Dan zegt ze, kijk, uh-oh. Ja, ja. Ja, dat was niet aangenaam. Nee, dat is nee, vreemd. Uh, ja, ja uh, kijk, uh, ik heb mijn vader altijd verweten dat hij me zo genoemd heeft. Ja. En hij zei aan mij, nou dan verander je je naam toch. Ja. Toen heb ik gezegd, nee papa... Ik heb die naam gekregen. Ja. Jij moet me veranderen. Jij moet met je billen brood, bloot bij <laughs> je. Zeg jij maar, sorry, ik heb me zo'n Adolf genoemd. Ja, maar ik daar had hij geen zin veranderen. in. Dat heeft dus never nooit gedaan. Nee, daar kan ik me ook wel weer iets bij voorstellen. Maar waar belde je ook weer over, Freek? Oh, ja. Oh, ja. Dat, <laughs> dat was ook zo. Asit, eh, lieve Asit. Het ja, ik... ging over geest en zo. Ja. Ehm... Um, ik heb jarenlang, zo van uh, nou een jaartje of vijf, zes van mijn leven, heb ik allerlei godsdienst en, en, en, en stromingen bestudeerd en me er bijzonder in verdiept. Uh, <laughs> een oud-schoolvriendinnetje van mij belde me laatst. Nou, laatst, enkele jaar geleden, die ik al sinds mijn examen niet meer gezien had. Ik ja. was toevallig mijn naam tegengekomen en die zei... God, ik dacht dat je in een boeddhistische klooster zou zitten. Ja, dus, want uh, dat was een beetje de was het ik... verwachtingspatroon. Ja. <laughs> ja, zo lang ben ik daarmee bezig geweest. Maar uiteindelijk uh, ben ik atheist geworden en gebleven. Ja. En uh, ik geloof dat zachter dat was in zijn uh, existentialisme. Die zei dat uh, de geest is een afscheiding van de hersenen. Zoals urine een afscheiding is van de nieren. Oh, dat klinkt niet heel positief. Nee, nou ja, geest bestaat dus niet. Ja, maar dat, is, dat zeg ik. Dan hangt het er net vanaf wat je, wat je aanhangt. Ja, dat klopt. En nou ja, God, hè, voor mij. Ja. God bestaat ook niet. God is voor mij één ding. Ja. Dat is de formule van Einstein, E is kwadraat. Dat heeft natuurlijk ook met, met die mevrouw die uh, eerder aan het woord was... over het met dat goddelijke vonk te maken van de oerknal. zeker, dat, dat, dat zit overal in. Ik ben <güls> bij de oerknal geweest. Uh, Freek? En jij ook. Iedereen. Want uh, ik maak er deel van uit. Uh, en wat Kloos zei natuurlijk... ik ben een god, god in het diepst van mijn gedachten. Dat is iedereen. Goed. Iedereen heeft iets goddelijks in zich. Ik, uh, ik vind dat een mooie afronding. Oké. Nou, oké. Ik dank je <laughs> yeah. hartelijk, Freek. Oh, nog één opmerking over klokken. Ja. Ik heb net een aan... Uh, het uh, uh, uh, uh, uh, heeft waarschijnlijk te maken met een oh. uh, in, in Europa en in de Verenigde Staten. Uh, is, uh, de hertz is uh, de, de, de, uh, de frequentie, geloof ik, hè, per, per seconde. In, in, Nederland, in Europa hebben ze 50 hertz, ja. maar in Japan hebben ze 60 hertz ja. als standaard. Ja. En als de Japanse klokken niet aangepast zijn voor 50 hertz, heb je kans dat die achter gaan lopen of sneller gaan lopen. Omdat ze een uh, snellere frequentie hebben dan, dan Europese klokken. Nou, ik, ik, uh, ik hoop dat Martin het begrijpt. Ik denk het wel. Ze is een slimme vindt. Ik hoop het. Dank je wel, Freek. <laughs> Oké, okay, meisje. Ik uh, spreek je wel weer. Tot de volgende keer. Dag. 0800 Anneke. Hallo. Hallo. Over de pianostemmer. Nou. Nou, een pianostemmer hoeft geen absoluut gehoord te hebben. Oh. Want dan zou je geen het nodig hebben. Want iemand met een absoluut gehoor... die weet gewoon precies hoe hoog een toon is... en die kan hem ook zingen. Het ja, lijkt me zo... Maar zijn er echt zo weinig mensen die dat hebben? Nou, uh, geen idee. Oh. Dat, uh, het is natuurlijk... Uh, je kan wel een absoluut gehoor hebben... maar als je nooit de namen van de tonen ge geleerd hebt... Dan, dan kan je er niet over communiceren. Oh ja. ja, daar zit wel wat in. Want, ja. Uh, ja. Dus uh, mijn vriendinnetje had een absoluut gehoor. En die had zo'n zo pepper op de fiets. Want dan maakte een klerenherrie. En toen zei de moeder in de kerk van ze zitten aan je pepper. En toen broog ze zich voorover. Toen zei ze nee, want deze is in F en de mijne is in F. <lacht> <lacht> Dat was een jaar of vijf. of zo. Echt waar? Wauw. Ja, ze ja, ja, is ook uiteindelijk componist geworden. Ja. Maar aan uh, dat af het absoluut goed, Maar hoe, hoe ze dat stemmen doen, is uh, je, je kan horen of twee tonen gelijk zijn of dat ze tegen elkaar aanzitten. dan ontstaat er een soort bulk in dat geluid. En uh, dat, dat, dat, dat is een versterking. En dan wordt het weer wat zachter en weer een versterking. Dus het is een onregelmatigheid in dat geluid. En als die toon uh, uh, dan, dan, als je dat dan. Die afstand van die bulk steeds kleiner maakt de, dan kom je naar een zuiver interval of dezelfde toon toe. Dus op die manier dat, dat kun je leren horen. Want ik had een gitaar, die moest ik natuurlijk ook zelf stemmen. Dat kon ik in het begin niet. En dat heb ik toen leren horen. Terwijl ik heb absoluut geen absoluut gehoor. <lacht> dus dan had ik mijn stem voor om dan met de eerste te beginnen. Ja, ja. En dan kon ik hem daarna zuiver krijgen. En bij een piano is dat in principe dat, dat net zo. Eh, Oeze, ik, nee, het is echt waarschijnlijk een hele domme vraag, maar hoe werkt dat nou met zo'n stemvork? Want welke, welke toon brengt die voort of verschilt dat nog weer per vork? Um, nee, is, meestal is dat de A. Oké. Okay. En dat, ik geloof dat dat 400 hertz is of zo, die trilling. Dat, dat, daar wil ik gewoon <laughs> nog afzien. weer even over die ik hertz dat ik ja. maar dat ben ik weer <laughs> vergeten. En dan, dan, dan kun je dus die eerste, die eerste snaar gelijk stemmen aan die stemvork. Ja. En dat kan je, dat kan je gewoon leren horen. En als je één keer één toon hebt, dan kun je daarna dat noemen ze de kwintcirkel, dan ga je een kwint hoger. En dat, dat is ook weer dat is dan weer wat makkelijker te horen. Oh, nou ja, voor de mensen die dat kunnen inderdaad. Want de pianostemmer die, die, die doet niet toon voor toon, maar die, die slaat dan twee tegelijk aan. Dan slaat hij een interval aan en dan luistert hij naar dat interval. En dan, dan, dan, dan stemt hij die een van die twee zuiver op wat op de, op, de, op de eerste toon. He, leuke baan. Ja. Wat zou dat nou kosten, zo'n pianostemmer? Ik heb geen idee. Vraag me altijd af. Nou, komen we vanzelf al achter. <laughs> en het ja, kan ook natuurlijk wisselen. Het ja. is een vrij beroep. Ik geloof niet dat ze daar vaststaande tarieven voor hebben. Maar ze schijnen heel lastig te vinden te zijn. Echt? Pianostemmers? Ja. We staan toch gewoon in de Gouden Gids? Maar de Gouden Gids is tegenwoordig moeilijk te vinden, want die heeft niemand meer. Dat. En, maar uh, uh, ja, er, er zijn er niet zoveel meer. Je hebt Echt natuurlijk niet? steeds meer mensen ook die op elektrische piano spelen. Die hoeven niet gestemd te worden. Oh, er zijn ook gewoon minder pianos dan. Ja. Hmm. En Goed. het, het, het ja. is natuurlijk ja, het tijdrovend beroep. En je moet. Uh, er komt ook veel vervoerstijn bij, natuurlijk. Ja, ik ja, bedoel. Eigenlijk valt er geen droog brood te verdienen als pianostemmer. Nou, ja, geen idee. Maar nee. dat, uh, ik, ik kan me voorstellen dat er leukere beroepen zijn. <laughs> maar dat al, dat, ik denk dat altijd bij die mensen die die may mayonaisepotjes dichtdraaien in de fabriek. Maar sommige mensen vinden dat heel gezellig. Ja, dat hangt er vanaf van, ja. van, van, van, van je collega's natuurlijk. Ja, precies. stemmen. dat is, ben jij alleen maar met die piano, want iedereen vlucht verder uit de buurt. <laughs> Ja, dan moet je echt een enorme hekla mensen hebben. Nee, dat valt ook wel weer mee. Fons ja, ja. Jans had vroeger zo'n ongelooflijk leuke uh, act over de pianostemmer. Oh jee. Ja, dat is heel leuk. Ja, die, zal ik eens kijken of ik die toevallig in de computer heb staan? Ja, hij ja, ja, is wel niet om de te horen. Wacht. Moet jij even doorpraten? Want <laughs> ik moet moeten nou ook kunnen concentreren op het intypen van... Fons uh... Jans en de pianostemmer. Ja, precies. Ja, dat uh, uh, was heel geestelijk. Maar hey. hoe weet je al die dingen over pianostemmers, gewoon omdat je wel oplet? Uh, nou, mijn moeder die, uh, die speelde piano. Oh ja. Dus die, hij kwam nog wel eens over de vloer. En uh, dit snapte ik ook niet, want ik, ik hoorde dat nooit. Maar uh, toen ik gitaar ging spelen heb ik het leren horen. Dus die, dat kun je gewoon leren. Ja. Ja, dat uh, op zich zo. Dat is verbazingwekkend. Er zijn meer dingen waarvan je denkt dat is onmogelijk, maar dat kan je dan toch gewoon leren. <laughs> nee, maar dat is, het is vaak een kwestie van doorzetten. Ja, ik heb hem wel in tekst, maar daar heb je natuurlijk niks aan. Dan ga ik voorlezen en ik ben nog niet half zo grappig als Fons Janssen. Dus nee, nee, dat schiet niet op. Nee, nee, nee. nee, Nou ja, het is een tip voor mensen die daar zin in hebben. je ja. nou, dankjewel Anneke voor okay. alle informatie op deze vroeg morgen. Ja, hetzelfde hè. Oké, okay, <laughs> Dag. 0800 1121. Bart, goeienacht. Hoi, ik ga verder met um, het verhaal over de pianostemmers. Oh. En um, ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen. Hoi. Um, en ik kan eigenlijk ook wel iets zeggen over die klokken. Um, de, de enige uh, serieuze ding waar je een klok op gelijk kan zetten, is eigenlijk de middelgolf. Want um, op een transistorradio. Huh? En dus, om, omdat de kabelmaatschappij. Die wacht even, wacht, wacht, wacht, Bart. Eerst de piano. Oké, okay, goed. Ja. Nou, wat. Um, ik zal jou laten horen. Wat de. Stemming is kwam dus een. Dat is, de, dat is een. Uh... Dit is de A. Dat is, dat is de A. Ja. 400, uh, 440 hertz. Echt een A. Daar worden dus de instrumenten ja. op gestemd. Ja. Maar dat is niet helemaal waar. Want namelijk een orkest wordt gestemd op 443 hertz. En dat is uh, gebeurd in de afgelopen jaren. Uh, uh, 200 jaar geleden. Omdat uh, als je een instrument, bijvoorbeeld een snaarinstrument, een viool, iets hoger stemt, dan klinkt hij iets harder. Oh. Dus omdat het instrument iets harder wil klinken, hebben ze een uh, 443 hertz uh, gezet. Nou, ik heb zelf een klein beetje een um, actief um, absoluut groen. Als ik op een onbewoond eiland gezet word met een gitaar, dan kan ik hem ongeveer stemmen op, op A, maar niet helemaal precies. Okay. Dus, maar ik heb maar één keer in mijn leven, ik heb conservatorium gedaan, een oh. uh, tijdje, en uh, okay. ik heb maar één keer in mijn leven een meisje dat was echt onwaarschijnlijk groot. Die had een absoluut gehoor. En er zijn heel weinig mensen die hebben een absoluut gehoor. Kijk, weet je, je kunt heel makkelijk zeggen dat je een absoluut gehoor heeft, en dat maar hebt. Want andere mensen horen het toch niet. Nee, want je kunt het nooit <laughs> bewijzen namelijk. Het is, het is niet, gewoon niet te bewijzen. Nee. En dat het is hetzelfde als uh, die persoon, die komt bij een waarzegster, uh, die hij belt aan... En die waarzester zegt tegen hem van, wie ben jij? Ja, hij zegt van, jij bent toch waarzester? Jij, dus dat zou jij ding. mij kunnen vertellen, ja. ja. Dus iemand die helderziend is, die kan makkelijk zeggen van, oké, okay, ik ben heel beziend. Ja, ja. Goed, Maar wie kan het ooit bewijzen? Ja. En dat is met een absoluut gehoor ook zo. En... Uh, er zijn mensen, er zijn er maar een paar in de wereld, nou dat is 0,1%, die worden inderdaad gek van, ik speel gitaar. En ik heb altijd een gitaar uh, staan, in, nou oké, okay, even voor, voor Max, Radio 5. Nou, dat zijn allemaal nummers, ik kan alles meespelen. Maar, het is wel zo, dat ABBA die speelt bijvoorbeeld in uh, concertstemming, altijd hebben ze een, een mini klein toontje hoger. Beatles is gewoon altijd met gitaar, dat is gewoon altijd hetzelfde. Dus als ik met een gitaar meespeel, dat is, dat is niet altijd hetzelfde. Ja, ja, ja. ja. En maar het verschil hoor jij niet. Ja, dat zal niemand horen. Maar het Behalve is wel dat zo. meisje, ja. En als je wil, dan nou, kan ik even mijn gitaar pakken... om dus te laten horen wat het verschil is tussen een toon. Een pianostemmer, die stemt niet op een kwint. Die, die kan dat niet doen. Omdat namelijk, als jij een uh, instrument gaat stemmen... met kwinten of met... Of met ja, flash of letter heet dat dan. En, maar dat komt gewoon niet uit. De qua uh, voor Bach, bijvoorbeeld. Ben je, je ondertussen Sebastian, wel je gitaar aan het pakken, Bart? Want ik ken jou, je kunt tot uh, kwart over zeven vol praten. Ja, nee, maar bijvoorbeeld. Ik ja. wil even zeggen, ja. uh, Johan Sebastian Bach, ja. die heeft op een gegeven moment uh, uh, uh, het, het verschil tussen de gelijke stemming en de. Echte stemming. Een klaversymbool klinkt altijd veel mooier. Die een klaversymbool kan alleen maar spelen in C, F, G, weet ik veel allemaal. Maar dus bepaalde toonsoorten, dan wordt het, dan wordt het gewoon vals. Terwijl de tonen in hun eigen toonsoort altijd veel mooier zijn. En de piano, de, jij, jij kunt, als je geen absoluut gehoor hebt, kun je niet weten of, of het in C staat of in S. Dat kun je nee. nooit weten. Omdat die tonen allemaal op een gelijke afstand zijn. Alle pianos klinken hetzelfde. Maar goed, ik kan het wel even laten horen. Ja, dus kom maar door. Die... Nou, ja. Maar ik kan jou dan niet meer horen. Ik laat alleen maar even horen het verschil. Oh ja. Zo leuk. Dan kan hij ons niet meer horen. Mij in dit geval. Ik pak ik mijn gitaar? Hij pakt zijn gitaar, zegt, gitaar zegt hij. Bij, naar, bij. Wat? Oké. Okay. <laughs> nou, dit is een E. Dit is een E, mensen. En als ik hem iets wil stemmen, ja. dan doe ik het zo. Nou, dat is vals. Ach. Je hoort dus het verschil. Oh, <laughs> jij... Je, heb je het verschil gehoord of niet? Nou, ik hoor wel een verschil, maar ik heb er echt weinig verstand van. Ik wou dat ik wat muzikaler was, maar het is ja. me niet gegeven. Nee. Ja. Ja. Maar, maar, dus, ja, maar dus een absoluut gehoord. Dat, dat is... Uh, nou ja, goed, misschien heeft iemand anders nog wel een veel beter verhaal dan ik, hoor. Dus dat is, dat nou, ik vind het eigenlijk wel zo'n beetje beantwoord. Tenzij jij me nog kan vertellen wat het kost, een piano laten stemmen. Ehm, uh, nou, ik denk dat ze nou, een beetje pianostemmen Ik denk dat je dan wel, nou, om echt je piano te laten stemmen, ik denk dat je onge ongeveer 250... Uh, echt waar? Nou, maar dat moet best vaak. Die, die is drie uur bezig. Ja? Echt? Drie uur met de piano? Nou, ja, goed, oh, nou, het Beetje een wel trage pianostemmer de... vind ik dat. Pardon? Dat, maar uh, hoe vaak moet het dan? Um, een piano, ja, weet je, in het concertgebouw... Uh, als bijvoorbeeld een hele beroemde pianist komt in het concertgebouw... dan moet die hele vleugel, die, die wordt echt van... Nou, dan, maar dan heb je het over vijfduizend euro. Ja, nee, maar gewoon bij mij thuis als mijn kinderen piano gaan spelen. Ja, als je ook kinderen piano gaat spelen. Ja, dan hoeft hij niet gestemd, denk ik. Nee, we <lacht> nee, ja. hebben niet zoveel zin. Ja, Goed, wat wou je nog zeggen over de klokken? Want er hangen inmiddels 27 mensen. Ja. Nou over de klokken, dat is um, het is zo dat um de enige, de enige betrouwbare uh, relatie tussen een klok en bijvoorbeeld de radio of de tv. Nou, de tv kun je al bijvoorbeeld vergeten, omdat die namelijk via de kabel werkt. Nou, de kabel heeft altijd een, een vertraging. En dus die zal nooit gelijk zijn. Uh, de enige wat je, ja, wat je een klok op gelijk kunt zetten is een, een transistorradio. En liefst op de middelgolf. Kijk. Nou, dus BBC World Service bijvoorbeeld. Daarop gelijk zetten. Nou. Dankjewel Bart. Oké. Okay. Goeienacht hè. Ja, hoi. Hoi. 27 minuten over drie is het. En je kunt nog bellen. Na 0800 1121. draai ik een klokkenplaatje. Kloks van Coldplay is dit. Van Coldplay. Nog één vraag die open staat, en dat is die van Kerinia, die ik graag wil weten wanneer het was dat de Soenoystraat in Scheveningen werd geëvacueerd voor de bouw van de Atlantic Wall tijdens de oorlog. Waarschijnlijk was het eind 1941, begin 1942. Maar mocht jij het weten, 0800 1121. En nieuwe vragen zijn ook welkom. Trace, Goedenacht. Goedenavond. Ik wil nog even terugkomen over het absoluut gehoor van pianostemmen. Ja. Mijn vader uh, is pianostemmer geweest oh. en ik ben in 1933 geboren. <laughs> en dat uh, is ieder jaar. Uh, nu hebben ze geen absoluut gehoor meer nodig, omdat er elektronische apparatuur bestaat. En Je hebt er waarschijnlijk dan... gewoon een app voor. Ja, dat gaat gewoon... Maar mijn vader, die had een heel absoluut gehoor. Ja. En ieder jaar is er in Naarden zijn is de Matthäus-passion. Ja. Waar ze ook de klawisch hebben. En ja. ik ben op 19 maart ben ik jarig. En in 1933 was dat net voor Pasen. En uh, mijn moeder was hoogzwanger. En s'morgens toen dacht ze... oh jee, ik heb weeën. En mijn vader... Die werd graag uh, naar Nijden gestuurd, omdat hij zo'n absoluut gehoor had. En er was ook een instrument, het knappe cymbal, werd vanuit Den Haag naar Nijden gestuurd en ook de vleugels en dergelijke als ze goede pionisten waren, dan werd hij ook was hij graag uh, de, werd hij gevraagd, omdat hij zo goed absoluut gehoor had. Maar mijn moeder was hoogzwanger net uh, op de dag dat mijn vader naar Nijden moest. En toen dacht ze, nou, ik zal maar niks zeggen, want hij moet naar Nijden. En als hij weet dat ik de eerste W heb, mm -hmm. dan uh, is hij ongerust. Aww. En toen is hij teruggekomen na de hand en nou, toen was mijn moeder druk bezig en ik ben rond 12 uur ben ik geboren. Oh, hij was er wel nog bij, hij was op tijd terug. Ja, hij was op tijd terug en ik ja. ben 12 uur ongeveer geboren. Ja. Dat was thuis en uh, ze weten niet of ik nou de 19e geboren ben of de 20e. Oh, dat de is raar. Zei, ja, de arts zei op een gegeven moment, Gut, ja wanneer, wanneer was dat nou? Ja, wat zullen we ervan nou, maken? Ja. Toen zei mijn moeder, laat het maar mij op de negentiende doen, want dan is het Sint-Joses. Het was een katholiek kruis. Ja. Gezien. Dus ik weet Theresia en ik heet ook Josefina. Uh, maar, maar ik wil maar even zeggen, ja. dat nu ja. is het niet meer zo nodig om een, een, een, een, een absoluut gehoord te hebben, omdat er uh, elektronische apparatuur is. En ik heb laatst nog een keer, was ik ergens en er was een, een, een stemmer bezig met die apparatuur. Maar vroeger was het wel heel erg van belang. Ja, en, en verder had uh, jouw vader behalve absoluut gehoor... ook absolute timing dat hij op tijd terug was uit Naarden. En jij hebt twee verjaardagen om eventjes... Uh... Ja, om nou ja, ik, ben, ben, ik had het misschien wel eens na kunnen gaan, maar, ik, heb het niet. Nee, maar nee. ik vond het eigenlijk toch wel een leuk verhaal om te vertellen. Het is een prachtige anekdote. Da Dankjewel, Theresia. Da graag gedaan. Da da da Goeie uitzending. Ja, dat uh, ga ik ook mijn best voor doen. Ja. Uh, Peter die uh, mailt mij inmiddels. Peter Pakman, vind ik een mooie naam. Uh, die, uh, uh, ik wil nu zeggen, in de jaren tachtig ving hij spookjes, maar dat begrijpt niemand, uh, die mailt onze pianostemmer, rekent 35 euro uh, en meestal zijn ze verbonden aan zaken die piano's verkopen, ja, dat is ook eigenlijk heel logisch. En Wim Spoelder, die laat ook nog weten dat hij, of nee, niet Wim, maar Louise vanaf het account van Wim laat weten, ik heb in februari mijn piano uitstekend laten stemmen voor 55 euro, uh, bij normaal huistuin en keukengebruik is één keer stemmen per jaar voldoende. Nou, dankjewel Louise. 0800 voor nieuwe vragen. Marleen. Hai, Astrid. Hallo. Hallo. Een <laughs> paar maanden geleden ja. had ik de vraag... ik ben niet gelovig, hoor. heeft dat vooropgesteld. Laten we daarmee beginnen. Ja, precies. Ja. Ja. Zo, klaar. Ja. Uh, uh, over Jezus, dat hij gekruisigd is... en dat hij uh, binnen door zijn handen waren gepraat. Ja. En toen kreeg ik het uh, antwoord van ja, dat kan. Want ik dacht, nou, dat scheurt toch uit dat ze voet op een blok staan, hè? Maar nou heb ik iemand gesproken, een oude vriend kwam ik tegen en het integreerde me toch. Want ja, nee, ik, ja, het vond me toch niet lekker. Toen dus zei hij: nee, het is ook niet door zijn handen, maar Door, door zijn polsen? polsen. Ja. Door het pols, want daar zit een bot. Dus al die, die kruisjes en toestanden... die zijn eigenlijk verkeerd afgebeeld. <lacht> <lacht> nou ja, dat zeg ik zo, hè? Ja. <lacht> maar ik, uh, ja, ik, ik weet niet, het ik, ik zit me toch niet lekker in zo van... Uh, ik ben wel verpleegkundige geweest, maar ik ben nog nooit gekruisigd geweest. Nee. Dus ik kan het niet goed Nee, Er weten. zijn niet veel verpleegkundigen nee. die regelmatig zijn. Nee, nee, nee hoor, ja. ik heb ook nooit iemand gekruisigd. Maar dat lijkt me ook veel logischer door de pols, omdat daar uh, een bot zit. En dan had hij het ook iets over de lijkwaarde, dat kon hij ook aanzien. Maar goed, dat laat ik me even. Maar, ja, maar Marleen, eigenlijk bel jij dus omdat je wil weten of Jezus nou gekruisigd werd met uh, spijkers door zijn handen of door zijn polsen. Ja, terwijl ik dus, uh, het allemaal als mythe zie, maar dat geeft niet. Wat zeg je nou? Ik zie het als een mythe, hè, dat hele gedoe. Maar, oh, ja, ja, ja, de, maar je wil even weten of die toch in de weten. mythe... Nou, <laughs> ja, of, of de mythe een mythe. Het, ma het maakt de vraag op een of andere manier niet zo dringend als je het zo stelt. Nee, nee maar toch ja. hoe mensen erover denken. Misschien zeggen ze... Ja, dat kan helemaal niet. Dat want... kan helemaal niet. Ja. Want... En dan heb ik nog iets ja. over die allereerste dame. Met ja. die vraag hè, over de ontwikkeling, persoonlijkheid. Noem maar op. En uh, nou ja, goed, het is dus heel simpel. Uh, dan lees je dik zwaap van wij zijn ons brein. Ja. Yeah. En toen hoorde ik ook die meneer over de geest. Ja. Yeah. En dan wil ik een heel klein stukje voorlezen. Oh, ja. Ja, ja, ja. Uh, het functioneren van onze 100 miljard hersencellen en de ziel, een misverstand. Het universele voorkomen van het begrip ziel lijkt slechts gebaseerd op de angst van de mens voor de dood de wens overleden geliefde weer terug te zien... en het misplaatste, arrogante idee dat wij zo belangrijk zouden zijn... dat er wel iets van ons moet overblijven na het overlijden. En dat, vind ik, dat vind ik weer zo logisch klinken. Yeah. Als je ongelovig bent... Ja, maar dat, ik, dat blijft sowieso moeilijk. Want het, ja, het, he, het hele zo, onderwerp hoor. is zo veelzijdig wat dat Duur, betreft. Al die individuele en al die, en iedereen... die, en al die uh, volken heeft zo zijn eigen geloof. begrijp ik ook best. Ja, en want... er, zijn, er zijn nog heel veel filosofen die daar nog weer eigen zeker, invulling aan hebben. Zeker. En, uh... en het is ook best interessant hoor, daar niet van. Maar ook omdat ze dat toegemeten hebben van... Uh, ja, het scheelt een millimeter uh, na de dood als de ziel ontsnapt en zo. Ja, ik weet niet, ik krijg een licht gegrinnik over me... Want je verliest wel andere dingen, maar dat geeft niet uh, verder. Nee, maar ieder, ieder, ieder zijn geloof en zijn uh, inzichten. Maar ik ben nu ook wel benieuwd hoe het zit met die polsen en die handen. Want uh, ja. puur technisch gezien ben ik ook wel benieuwd... of je aan je handen kunt blijven hangen als nee, je daar vast... Want, ja, want de meneer zei van... Of, nou, ja, uh, dat voetblok... Maar uh, nee, ik ben niet overtuigd. Nee, maar ik denk... Maar, uh, ja? uh, uh, ik, ik wil nooit iemand... Hoe zeg je dat? Uh, tegen nee, de scheners schoppen niet. of weet ik veel. Nee, ik maar het niet. zou ook nog kunnen. Als je een spijker hebt met een hele grote kop. Dan kan het wel. Dan blijf je daar wel aan hangen, toch? Nee. Nee. nee, volgens mij niet. Dat <laughs> vind jij niet. En vooral als je met zo'n slappe kop en lichaam... Uh, nou ja, goed, laat goed. ik daar verder niet... Uh, 0800-1121, ja, ja, ik hoor. ben benieuwd of er iemand over belt. maar bedankt Tuurlijk, Marleen. Iedere geloof en ieder ongeloof. Dat dan ook wel weer. Tot de kan volgende keer Marleen. Dag, als dit, dag dag, dag, dag. <laughs> nou ja, mocht je er een mening of misschien wel kennis over hebben, 0800-1121. En uh, over de geest gesproken. Spirit in the sky. Herman Greenbaum en Spirit in the Sky. Leuk is uh, uh, dat de gitarist op dit liedje, die heet uh, Russell De Shield, die heeft uh, bij allerlei gelegenheden precies moeten uitleggen... hoe die nou met de gitaar dat tiu-tiu-tiu-tiu-geluidje tussendoor maakt. Want het is uh, ja, heel tekenend uh, voor dit nummer. En daardoor, door dat rare geluidje dat ontstond tijdens het opnemen... de producer zei, doe eens iets raars op je gitaar. En toen deed die gitarist dat geluidje. Ja, dat is het, hebben ze dat gebruikt. En ze hebben nog wat cosmos in laten vliegen van kunnen jullie nog een stukje inzingen en tamboerijntjes erbij en uh, hand, handgeklap. En toen zei de platenmaatschappij, ja maar dit is zo'n raar plaatje, dit gaan we niet uitbrengen hoor. En een tijdje later, toen, uh, ja, toen moesten ze eigenlijk wel, omdat er geen nieuw materiaal was, hebben ze toch het liedje uitgebracht en werd het het best verkopende nummer van die platenmaatschappij ooit. Spirit in the Sky dus. Ben, goeienacht. Goeienacht Astrid. Hallo. Hoe is het in mooie kampen? Nou, um, volgens mij wel redelijk. Ja? Ja, er gebeurt niet zoveel in deze tijd van het jaar. Nee, is het zo rustig bij jullie dan? Ja. Want jullie hebben toch ook veel toerisme die uh, naar de kampen gaan? Ja, maar ja, het, is, het, is, uh, het is nog niet echt toerismetijd. Maar het begint oh. te komen, de lente is op komst, dan gaan de eerste bootjes komen straks en dan uh, komt het goed. Ja, maar nee. ik had een vraag. Oh mooi. In 1970 ben ik uh, naar de, uh, een popfestival geweest in Kralingen in Rotterdam. ja. En dan nou vraag ik me af, uh, zijn er ooit daar geluidsopnames van gemaakt in de vorm van een <laughs> LP? Maar BVD's waren toen geloof ik nog niet hè, in die tijd. Nee, in maar 1970 ik vraag me dus af, nog niet. Zijn nee. er toen geluidsopnames gemaakt van LP's of eventueel een televisieopname? Wat was Want het voor ben... festival? Dat was toch een popfestival? Ja, dat weet ik toch niet. Ik was toen nog niet geboren, Ben. Oh, helemaal niet. <laughs> nee, ben nee helemaal niet. Ook niet half. Nee. <laughs> ben je nog zo jong? Nou, ja. Ja, ja, als, je ja als je dat, dat als... als, ben, als uh... ben je nog jong, hè? Ja, ja. precies. Ja. Vind ik. Maar dat is mijn vraag dus eigenlijk. Maar wat was, en dan weet, weet ik nog steeds niet, was het gewoon het Kralinger Rotterdamse popfestival? Ja, dat was een festival. Net als je zegt van bijvoorbeeld, uh, wat was dat toen in, in Le Mans? Van, van de woedstok. Het was, het was eigenlijk het... het woedstok van Kralingen? De Woestok van Kralingen, ja. En wie trad er erop specifiek... dan, Ben? Wat zeg je? Welke artiesten daar... Speciaal voelden. ben ik toen geweest voor Santana, Carlos Santana. O eerlijk, was die er toen al? Ja, dat was de beste groep van de wereld, hè. Ja. Na de Beatles na. Ja. En o, ja. ik vraag me af of ze daar geen naam zijn gemaakt... want ik ben een verwoede LP-freak. Uh, mm -hmm. En ik ben nog steeds op zoek naar die LP, maar ik kan het nergens vinden. Nee, nou ja, als die er niet is, wordt het lastig. Maar uh, ja, wie weet is het zo. Nou, maar misschien is er een, een wakkere hippie wakker... Ja. Of een platenproducer die, die nog een cassettebandje heeft liggen. Maar uh, ben alleen, weet je alleen Santana nog? Of was er nog, nog Santana, meer? Santana, Kenneth Heat, uh, Blood, Sweat and Tears. <laughs> en daarna, nou, dat is het enige die je kan herinneren. Nou, is toch heel wat, toch? Ja, dat was een hele mooie gezellig uh, festival. Maar dan staat Nederland nog steeds onbekend, hè? Om de gezellige festivals, want en, dan nou, bedoel je niet Kralingen, toch? Nee, Kralingen, want ik Echt? kan me niet in denken... dat er ergens anders nog een festival is gehouden wat, wat zo explosief was. Nou ja, ja het, het zal wel weer een hiaat in mijn kennis zijn, maar... het Popfestival? Ja, dat is toch bij de, bij de mensen van ongeveer de leeftijd van 60 jaar wel toch bekend. Nou, ik ga het vragen aan de mensen met ongeveer de leeftijd van 60 jaar... of ze allemaal willen bellen naar 0800-1121. Ja, dankjewel hoor. Jij ook bedankt Ben. Ik doe ja. mijn best. Doeg. Marco Bouwman. Goeiedag. Hallo. Ik wil vragen wat een absoluut gehoor is. Wat zeg je? Een absoluut gehoor. Wat betekent dat? Nou, dat je meteen kunt horen of een bepaalde toon. Als ik, als ik nu bijvoorbeeld zing... La la la... En jij zegt dat is een uh, B, een F en een A. Ik weet niet eens of dat bestaande noten zijn. Maar de, en dat, je, dat je dat meteen kunt horen... En, Oké, okay, en maar meestal die, die, de man zei, die man zei aan de telefoon van dat het niet te bewijzen is of dat je een absoluut gehoor hebt. Maar dat is dan toch wel te bewijzen. Als iemand dan een geluidje laat horen, dan moet hij dan toch kunnen zeggen wanneer dat geluidje te horen is. Of nee, maar als ik zing la la la en jij zegt dat is een, een, een, een B, een E en een, een, een, een, een, een, een A, ja, dan, dan moet er iemand anders met een absoluut gehoor zijn die zegt ja inderdaad dat is een B en een C en een A. En bewijs dan maar eens dat diegene wel een absoluut gehoor heeft. Ja, op die manier. Dus er valt weer een hoop te belazeren. Ja, ja, inderdaad. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Misschien is dat een een vraag. Maar ze hebben het er heel maar ze legt heel eigenlijk niet uit wat het nou was. Ach, ja, dat is toch ook een... Dat is even een misvatting van mij geweest, dat ik dacht dat mensen dat wel wisten. Marco? Ja, dank je wel. Marco? Ja? Zit je op de vrachtwagen? Ja. <laughs> en ben je geladen? Nee, ik ben leeg. Oh, hè. ik wou raad wat die rijdt uh, spelen, maar dan zeg ik lucht en dan zeg jij ja. Wat zeg je? Dat je met een lege vrachtwagen rijdt. Ja, ja, dat klopt. Okay. Ik heb net gevoel. Ik ben altijd terug. Ik ben bijna thuis, gelukkig. Oh, oké. Okay. Nou, dan zeg ik vast wel trusten. Ja, dankjewel. Jo, goede reis. Yo, doeg. doeg. 0800-1121, Peter van Garderen. Goedemorgen, momentje. We zijn aan het stunten met uh, de krantenfiets. Met de, met de krantenfiets? Ja, die ben je moet ook weer in de brievenbus. Het is tien voor vier. Ja. Ach, wat een. Wat... En dan is het uh, nog lekker rustig om het zo maar te zeggen. Wat staat er in de kranten? Uh, geen idee. <laughs> Zit in de ik tas. Heb, ik heb zo'n ha <laughs> zo haas om ze te verstoppen dat ik dat niet meer. Bekijk, uh, meer maar. Even kijken hoor, ik Kijk, heb hier wel ja. een, een Ja. Ja. Ja. Grootland in Tafvat, wat heb je hier zo? Ja, wat, de uh, de wat staat er op de foto? Even zien hoor. Even zien. Um, nou, ik zie in ieder geval uh, een aantal politie Ja. In Ja. geval met uh, ophef niet Ja. <laughs> Over een uh, vermeende seksruil. Oh, oh, eerlijk je... waar, staat dat nog steeds in de krant? Ja. Het is niet te geloven. Daar zijn ze al twee maanden mee bezig. Er is, een, was, er is één iemand die iets geroepen of gemaild heeft, geloof ik, na een, nadat hij iets te veel gedronken heeft na een uh, vergadering. Ja. Nou, het is net als The de Bolton de Beautiful, als je het genoeg <laughs> uh, uitmerkt. Daar kan je er heel lang mee doen. Oh, oh, ja, maar er werd ook een onafhankelijk onderzoek naar ingesteld. Dus waarschijnlijk is daar iets over bekend. Het is toch ook wat, hè? Ja. ja. Nou ja, goed. goed. Het is maar uh, wat je belangrijk vindt dan. Hè? Nou ja, het is. Uh, uh, nou, ik, ik ben wel nieuwsgierig nu. Maar waar, waar, waar belde je over, Peter? Um, ik ga een stukje doen. Ja, ik, hoorde net, uh, naar huis. ik hoorde net een mevrouw en uh, die was op zoek naar de vraag uh, of de kruising destijds had plaatsgevonden met spijkers door de handen of door de polsen. Ja. En toevallig heb ik er gisteravond een artikeltje over gelezen, oh. dat uh, uh, kruising dat had uh, uh, behalve het doel om iemand... Uh, Zeg maar tentoon te stellen, ook uh, de verstikkingsdood tot gevolg uh, te laten hebben. Omdat wanneer mensen met de voeten uh, op een blok of uh, aan een spijker hangen, uh, en je de handen, dan wel de polsen uh, zeg maar, uh, gespreid aan het kruis maakt, dat het heel moeilijk wordt om dan te ademen. Is en dat, het op de duur met, dat die mensen eigenlijk op de duur zouden stikken. Dat was het doel. Nou, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee. Nee. Maar hoezo ja. wordt het dan moeilijk om te ademen? Um, omdat. Dat heb je misschien wel eens gezien als je een. Nou, uh, ja, raak er gewoon van buiten adem. <lacht> <Ja>. <lacht> je, je hebt wel je handen en voeten uh, los, toch? Ja. Ja, ik, ben, ik, ik, loop, ik loop helemaal los, zonder hendjes. Goed zo. Ja, goed. Ja. <laughs> nee. um, even, even kijken hoor. Ja. Ja, als, als mensen gekruisd werden, staan de voeten op het blok, de armen die staan dan uh, zijdelings, en door het gewicht uh, zakt iemand naar beneden. Nou, dat, bleef, dat brengt zeg maar, uh, druk op de borstkas, en daardoor wordt het steeds moeilijker om te ademen. Je kunt wel ademen, als je telkens je benen, zeg maar... Uh, kunt strekken en daardoor je borstkas kunt laten uitzetten. Oh. Ja? Ja, ja, ik stond er zelf ook voor van, want ik heb ja. er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan. En um, nou, was er, nou waren er twee verschillende mogelijkheden. Als je spijkers deed door de handen, dan um, was het... Opdrukken was, kijk hoor, was volgens mij het opdrukken een, een zeer pijnlijke zaak, omdat er natuurlijk ook zenuwen overal lopen. En dat zou minder zijn als ze die spijkers door de ja, onderarm of door de pols deden. Oh. Kijk. Dat lijkt ja. me op zich ook heel onprettig, maar. Ja, dat ja. denk ik wel. Maar, ja. maar, want dan staat er: het is minder pijnlijk, maar betekent het dat ze het dan juist wel door de handen deden of juist door de polsen? Nee, als ze door de handen heen deden, ja. dan was het, doordat er zoveel zenuwen liepen, was het veel pijnlijker om te langer te blijven zeg maar, optrekken of uittrekken. Ja. En daardoor zou dan, nou zeg maar, uh, niet alleen degene nog extra gestraft worden, hè? Want jij moet er natuurlijk al behoorlijk zijn. Uh, ja. Maar <laughs> dan zou je dus ook niet langer voorhouden uh, met uh, het in- en uitademen ja. en dus eerder verstikken. Maar het staat er ergens vermeld of bij Jezus dan de spijkers door de handen of door de polsen gingen? Ja, dat, dat stond, dat stond, dat stond er, niet zo er nou net weer niet in. Nee, maar je kan, je kan het wel aan iets anders afleiden. Ja. Want er stond namelijk in zo'n artikel bij dat uh, het niet toegestaan was dat mensen s'avonds aan zijn kruis bleven hangen. Dus met andere woorden, <laughs> oh, als het tijd was voor de avonddienst, dan werden ze ja. of eraf gehaald, of er werd zeg maar, een, een wat visueuze maatregel genomen, hè? zoals... Uh, ja. Volgens mij in het geval van Jezus nog een, uh, een lans in zijn zij of iets dergelijks. Oh ja, natuurlijk. Dus dat zou ja. inhouden dat hij het, nou, maatstaven, betrekkelijk kort heeft uitgehouden. Want hij was eerder dood als dat avondviel. avond viel. Ja. ja. Dus dat zou inhouden... Dat het waarschijnlijk dat de, de handen waren. Dus wel door de handen zijn gegaan, ja. ja. Ik vind het een heel raar gesprek, Peter. Ja, dat kan <laughs> Nee, maar ook omdat ik weet dat jij ondertussen kranten aan het lopen bent. Ik denk, er loopt nu een meneer of een mevrouw zijn hondje uit te laten... en die hoort jou praten, die denkt... Oh, met wie nee. belt die man? <laughs> en waarom? Ja. Nee, ah, dit, dit valt nog voor ze mee, mee, hoor. Normaal gesproken had ik een radiootje voor op, uh, voor op de fiets. Maar oh, ze kennen als je, je al. Als je, als, je, als je hier in de rondte kijkt, nou, dan, ach, Er zijn er twee of drie wakker uh, in heel die wijk. Ja? Huh? Uh. En we zitten waarschijnlijk... Uh, de teletesten of zo. Oh ja, die hebben ja, wel wat beters de... te doen. Ja. ja, de hond bedoel. Wat moet je buiten? Als, ja. je, als je geen hond hebt. Nou ja. Hey, uh, Peter, doe je een beetje rustig aan? Want je snuift een beetje. Volgens mij ben je verkouden. Ja, een beetje, een beetje kort kortademig, Omdat ik probeer alles op tijd uh, klaar te krijgen. Oh, maar... nou ga ja, snel Peter... door. Dan hou ik je niet langer op. Maar heel erg bedankt voor alle informatie. Graag gedaan. Hè. <laughs> dag. <Ja. laughs> dag Peter. Okay, dag. Hoi. Joke. Goeiedag. Hallo. Ik uh, heb vermogelijk nog wat aanvullende informatie op deze sprekers. Ja. Die mevrouw Jozefine, die zegt zelf van niets te weten en ergens de klok heeft horen luiden... en nu wel eens even de hoed en de rand wil weten, maar bij voorbaat de boel ontkent om te zeggen dat het een mythe is. Nou, we weten natuurlijk uit de geschiedenis dat dit geen mythe is, omdat Flavius Josephus als een erkende geschiedschrijver uit die tijd... dat allemaal haarfijn heeft beschreven. En daarnaast heeft professor Smalhout... Ja. een uitvoerig boek geschreven... alleen over de kruising van Jezus. En die mevrouw, Jozefine... Die verpleegster is, evenals ik. Maar dat is Marleen, er... hoor, was het. Eh? Marleen kwam met de vraag. Oké, okay, excuseer me, ik dacht dat. Oh nee, dat was die andere mevrouw. Nee, het Josephine was de mevrouw was met twee de twee verjaardagen. <laughs> ja, sorry. Ja, ik begin een beetje slaap te krijgen. Um, nou, oké, okay. maar die. Um, Marleen. De professor, ja. die heeft. Uh, die, um, uh, professor Smalhout heeft een uitvoerig boek erover geschreven. En ongetwijfeld die mevrouw Marleen is zo wakker, die zal dat zeker kunnen bemachtigen, omdat uh, uh, hij heeft dat ook uitvoerig beschreven. En dat was in de tijd van Jezus, die dus geen mythe is, maar echt bestaan heeft, wat dus in de geschiedenisboeken staat, geen mythologische figuur dus. En uh, uh, Slavius Josephus heeft beschreven dat die straffen van die Romeinen in die dagen van Jezus zo uitgevoerd werden, spijken ze door de handen. Toch door de handen, hè? Uiteraard. En dan uh, hoeft ze alleen maar, want dat voert te ver... om die afschuwelijke beschrijving van professor Smalhout te lezen... Mm. Uh, hoe hij dat ook uh, vanuit zijn beroep als uh, uh, uh, anesthesist... Mm. heeft uh, beoordeeld uh, na de beschrijvingen van Flavius Josephus... hoe die kruisingen gingen. En uh, daarbij gaf Jezus zelf de geest, dus hij was al overleden. toen uh, zij hem controleerden of hij gestorven was, en een steek in zijn mild. Oh, dat was daarna. In zijn mild gaven. Oh. Dat deed men altijd om dat te controleren. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk mijn aanvullende verhaal. Ja. En, dan had ik toch eigenlijk nog even een opmerking dat als mensen iets ontkennen... Ja. dan vind ik het eigenlijk ongepast om daar heel erg lacherig en, en giebelig enzovoort over te doen. Ik vind het erg jammer dat dat uh, in jouw programma waar ik heel elke week ja. naar luister diep in de nacht... Uh, terwijl mijn man er lange onder zeil is. Yeah. Met oordopjes in luister ik... met heel veel vreugde daarna. Maar ik vind ook wat je zelf ook al... lichtelijk aangaf... ik vind het een beetje jammer... als er dan over zulke essentiële dingen... Uh, zo een beetje... lacherig gedaan wordt. Want ik vind het juist zo fijn... dat jij ook altijd respect hebt... voor ieders mening. En dat je iedereen de ruimte geeft. En nou... Wij willen als gelovigen ook graag die die die mening kunnen uiten. Nee, maar dat is... Joker, sorry hoor, maar... Ja, en dan, ik wil je graag de ruimte geven, maar het nieuws komt eraan. Ik wil twee dingen zeggen. Het staat genoteerd, je hebt gelijk. Maar soms dan moet je ook een beetje giebelen... niet eens om wat er gezegd wordt, maar hoe het gezegd wordt. Nou, laten we dat dan van elkaar ja. accepteren. Oké. Okay. Maar ik, het, en ik, ik ja. hoop dat ze erachter komt... en misschien gaat ze Flavius Josephus of Smalhout nog eens even lezen. Bedankt voor het uh, moment dat ik even met je kon praten...